Middernacht, het begin van zondag 8 juli. Eva de jong met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft het gebied bezocht... dat is getroffen door een watersnoodramp. Bij de Zwarte Zee in het zuiden van Rusland... hebben overstromingen en aardverschuivingen... aan zeker 130 mensen het leven gekost. Poetin liet zich bijpraten over het reddingswerk... en vloog in een helikopter over het gebied. Het zwaarst getroffen is de stad Krasnodar. Zeker 13.000 mensen werden afgelopen nacht... in hun slaap overvallen door het noodweer. Dat niet was voorspeld. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar mogelijke explosieven in een kantoorpand van het Korps Landelijke Politiedienst in Woerden. De verdachte zaken zaten bij spullen die de afgelopen week in beslag waren genomen bij verschillende huiszoekingen. Toen rechercheurs de goederen beter bekeken, sloegen ze alarm en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. Die heeft een deel van de onderzochte goederen meegenomen. De speciale VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan, heeft in een interview met de Franse krant Le Monde erkend dat zijn vredesplan voor Syrië is mislukt. Het zespuntenplan van Annan voorzag in een wapenstilstand en onderhandelingen tussen regering en oppositie. Ongewapende waarnemers moeten toezien op het bestand, maar de waarnemers zitten vanwege het geweld vooral in hotels. President Mugabe van Zimbabwe is teruggekeerd uit Singapore... naar een medische behandeling. Volgens een woordvoerder zou het gaan om een routineonderzoek. Maar er wordt gespeculeerd dat hij ernstig ziek is. Uit diplomatieke documenten die door Wikileaks werden gelekt... zou blijken dat Mugabe prostaatkanker heeft. En hij zou nog maar een paar jaar te leven hebben. Mugabe, die sinds 1980 aan de macht is... zou het afgelopen jaar acht keer naar Singapore zijn gereisd... om behandeld te worden. Het weer. Vannacht overwegend bewolkt en kans op buien. Mogelijk met onweer. Minima rond 15 graden. Overdag veel bewolking en regen en onweersbuien. Smiddags misschien wat zon. Het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in het oosten. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. Er zijn een aantal wegwerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Lunette is een omleiding ingesteld door wegwerkzaamheden. Verkeer richting Arnhem kan uh, volgen Amersfoort, Apeldoorn. De A27, A28, A1 en A30. En op de A2 Luik richting Maastricht. Het knooppunt Europaplein is dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Driebergen en Maarsbergen... vier kilometer file door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De Overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. Elke week interview ik hier iemand live vanuit het College Hotel... die even tot rust mag komen in een kamer. En vanavond hebben we iemand... ja in de band, ja, daar kan ik best wel wat over vertellen... maar deze man kan daar alles over vertellen. We kennen hem natuurlijk ook nog van uh, ja, de top 2000. Agogo is hij dan op tv... We kennen hem ook van het radioprogramma met Mart Smeets... wat hij al jaren met Mart samen maakt, En we kennen hem natuurlijk ook van de vele boekjes over vergeten muziek... of in ieder geval mooie muziek. Matthijs van Nieuwkerk noemt hem de popprofessor. Maar hij is gewoon eigenlijk een grote liefhebber van muziek... en weet daar buiten gewoon gepassioneerd over te vertellen. Leo Blokhuis staat hier achter de deur van Kamer 108... Goedenavond. Bijzonder goede avond, Leo. Ja, dankjewel. Welkom in mijn kamer. Ja, hoe, uh, hoe bevalt de kamer? Het is een prima kamer. Ja? Ja, ja, ja. ja. Ik uh, ben hier nooit binnen geweest. Maar ja, normaal zou ik even de auto de sporen geven en door naar huis gaan. Maar uh, nu, nu even, niet, even hier. Nu even niet. Um, ja, ik dacht bij mezelf, uh, iedereen mag even ontspannen in een, uh, in een kamer. Maar mm -hmm. hoe ontspan jij? Want de meeste mensen doen dat met muziek. <laughs> ja, ik, ik kan, dat kan ook. Maar ik... Um, Um, ik ontspan eigenlijk vooral als ik slaap. Het <laughs> is echt best wel uh, irritant. Want uh, als ik, ik, ik, ik luister echt voor mijn lol naar muziek, maar ik ben er dan toch ook altijd mee bezig. Ik ben ook altijd iets aan het doen als ik naar muziek luister. Um, en dus eigenlijk ontspan ik nog het meest als ik iets sportachtigs doe. Of zelfs sport. Of uh, sportkijk. Ik kijk ook graag naar voetbal of zo. Maar als jij zelf aan het sporten bent, dan kan je dus niet sporten met een koptelefoontje op en daar muziek nee, op. Nee, precies. Dus, nou, tenminste, ik fiets ook wel. Dan zou het nee. kunnen, maar dat doe ik niet. Maar ik ben wel echt een, iemand van de ballen en zo, zeg maar. Dus wat ik, wat ik uh, probeer elke week te doen, maar wat niet lukt, is uh, beachvolleyballen met een stel vrienden. En dat kan hier in de buurt uh, indoor, in een oude ze, <lacht> nee, het, is, het is Indoor is kom, ja, kom op. Nee, maar ja, het is, het is, uh, je, je hebt niet uh, zes mensen per team nodig als je beachvolleybalt. Dat is het fijne. En het is, gewoon, ja, het is gewoon een oude veilinghal... waar een paar vrachtwagen zand naar binnen gereden zijn. Dus het is helemaal niet zo... Uh... Maar hoe werkt het dan bij jou als jij een liedje hoort? Ja, dat, een liedje is al, daar ga je al. <laughs> nou ja, dan gaan we dus... Ken ik dit? Dus ik hoor uh, een paar klanken. Oh, wat is dit? Ken ik dit? Uh, uh, ken, ken ik het wel? Wat is het? Uh, wat is het ook alweer? Oh ja, dat is het. Oh, hè, waarom draaien ze dat hier? Uh, oh, oh ja, oké. Okay. Nou, die ra dat radiostation staat blijkbaar aan, weet ik het, zoiets. Uh, en als ik het niet ken, dan, word ik, dan wordt het echt lastig als ik het interessant vind. Want dan, uh, dan uh, moet ik echt naar iemand toe lopen om te vragen wat heb je aanstaan of, uh, of zoiets. Dus dan. Uh, uh, uh, uh, uh, maar ik ben. Kijk, ik heb een aantal ja, bijna outlets waarmee ik iets met muziek kan doen. Dat is uh, een radioprogramma met, met Max Meets inderdaad. Ik doe zelf een radioprogramma op Kiks. Ik maak een zoolprogramma op Radio 6. Uh, uh, of, of uh, uh, ik, ik wil als het nieuw is, wil ik bijvoorbeeld naar een concert. Wil ik weten wat, wat, uh, wat daar live achter zit? Um, of uh, het is als het oud is, dan kan het misschien interessant zijn voor uh, een, een top 2000-achtig programma of een nacht van de popmuziek of weet ik het ticket wat. Uh, of als er een goed verhaal achter zit, dan kan het misschien ergens in een opschrijfboekje voor ooit een keer iets in een boek of een verhaal of een, uh, een artikel dat ik schrijf. Dus er zijn een soort... Uh, en, en in een extreem geval kan je er dus zelfs een uh, theatervoorstelling over maken. Mm. Maar er zijn dus allerlei, uh, allerlei uh, vlakken waarmee ik iets met, met zo'n uh, uh, muziekje kan. Nou lijkt dit heel paranoïde, maar dat valt voor nou, mij. Nou, ik wou net bedoel... zeggen, word er niet gek nee, van. Nee, ik zeg het... Kijk, als je, als, je alles, uh, als je alles onder woorden brengt, sowieso... Dan is het veel vermoeiender dan hoe het in je systeem werkt. Als, ik, als, als je... Als jij jouw techniek van dat je moet presenteren... hier naar binnen loopt en weet ik het wat... als je dat gaat uitleggen wat je dan precies doet... Dan, dan klinkt het heel vermoeiend. Maar je bent dat gewend, dus je doet dat gewoon zo. Dus als je probeert je hoofd open te schroeven... van dit gaat daar ongeveer rond... dan klinkt het als een heel gek raderwerk Maar ja, het is gewoon hoe mijn klokje werkt. Dus het, het, valt, het, het klinkt veel ingewikkelder. dan Maar, maar je had het net over liedjes. van Als je ze niet kent, wat je er allemaal mee kan... opzoeken, vragen, dat soort dingen. Uh, jezelf voeden met informatie. Maar stel voor je kent een liedje wel... Uh, uh, heb je dan ook direct in je hoofd, ouders oh, die plaat, dat jaar, dat verhaal zit erachter, uh, die band? Nou ja, dat klinkt wat neurotisch, maar dat is lang niet altijd. Maar het is natuurlijk iets wat je één keer weet, kan je niet niet weten. Dus als ik, uh, ja, als ik iets hoor waar ik iets over weet, dan is het niet zo dat ik dat voor mezelf ga zitten repeteren of zo. Maar dan weet ik dat. En dan, uh, Ik denk dat de manier waarop ik muziek onthoud, heeft heel veel met verhalen en plekken waar het vandaan komt. En geuren en smaken en wat ik zelf meegemaakt heb te maken. Het is gewoon bijna een soort mind. Mappen zeg maar. Dat je iets... In, gewoon om dingen te kunnen onthouden. Dus dat hangt voor mij wel heel erg uh, samen. Dus ik ben uh, bijvoorbeeld... Uh, ik ben in San Francisco geweest... en ik hoor Autos Redding zitten onder de dock of de B. Dan kan ik niet anders dan dat verhaal over de B... en waar dat was en die uh, boot... waar die, die, die, uh, die woonboot waar hij dat geschreven heeft. En dat en die dood die, was toen het uitkwam. Ja, en die Steve Kropper. erbij. Dat is een heel verhaal, maar dat schiet zo in een uh, milliseconde door je heen dan. Ja, dat, uh, dat zit er direct bij. Nou, nu hebben we het al over auto's, maar we moeten het natuurlijk vooral hebben over de band. Want uh, ik mm -hmm. vertelde al, jij hebt de afgelopen maanden getoerd uh, met je eigen band... en je speelt de muziek van de band. En ja, gelukkig heb ik je, je computer meegenomen... want misschien moet je even een kort college geven over ja wat is de band en waarom is het voor jou zo'n belangrijke band geweest? Dus nou, laat ik, ja. Ja. laat ik dan daar naartoe lopen. Zal ik dan ondertussen jou wat te drinken aanbieden? Ja, want eens, dan... als, als je bij mij over de band praat, dan, uh, dan denk ik aan drank. rustig. Dorst. Uh, uh, <laughs> dus ik weet niet, uh, wat kan ik je aanbieden? Uh, heb jij, hier, hier in deze kamer moeten ze vast wel een rode wijn kunnen komen. Dat lijkt me, heel, ik, uh... Uh, lijkt me iets te chic voor de band. Maar uh, <laughs> de band was natuurlijk gewoon heel rural... Um, collectief eigenlijk, hè? Dat ja. waren gewoon jongens van het platteland. Nou, het goed met ja, goedenavond met kamer 108. Ik wou heel graag een, een goed glas rode wijn... en uh, voor mijzelf een, een biertje. Ik stel zo dat het naar boven komt. Dank je, vriendelijk. Dat Heb je een beetje ervaring met de roomservice? Zijn, zijn die een beetje vlot hier? Die zijn A, vlot. Uh, maar goed, je mag gewoon rustig doorgaan. En als jij, goeie, nee, als jij het hebt over goede rode wijn... dan weten ze wel wat je bedoelt, ongeveer. <laughs> dan komt het goed. Nee, kijk, de band... Um, um, Kijk, ik, ik, ik, ik, ik, je zou daar vier, op vier verschillende manieren naartoe kunnen vliegen... maar laat ik gewoon de band zelf even laten horen. En wat het, wat het echt het bekendste is van de band... waar de meeste mensen de band... want het is ook zo'n naam die ook wel zo algemeen is... dat het ook weer lastig wordt. Maar het is de band waar Robbie Robertson in zat... en die rond 70 heel interessante dingen deed. En dit is een beetje, denk ik wel, hun, hun bekendste nummer. Het enige nummer ook wat van hen in de top 2000 staat. En dat heet uh, The Wait. Ja, I pull down to Nazareth. Ik, ik ben een dominee, dus toen ik dit in de jaren 70 hoorde, toen dacht ik gelijk... oh, dat is mooi, dat gaat over Nazareth, hè, de plaats waar Jezus vandaan komt. Dat is niet waar. Alle plaatsen die bestaan worden volgens mij in, in de Verenigde Staten nagemaakt. Ik bedoel, daar is ook een Groningen en een uh, Amsterdam, weet ik het wat. Maar daar is ook een Nazareth. En dat is de, de plaats waar de, de Gibson-fabriek staat. Dus het is de, was, van, de ging, ja, van de gitaren? Ja, van de gitaren. Dus het, ze gingen gewoon naar Nazareth om iets met de gitaren te doen. Dus dat is wat minder rigoureus dan ik dacht. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Uh, wat je hier hoort is een, uh, um, een, uh, een groep mannen die dit eind jaren zestig maken. En, en uh, die eigenlijk een heel rural een soort... Het is niet stads, het klinkt niet stads. Het heeft een soort, het heeft een soort landelijk gevoel. Uh, het heeft niet de opwinding van de stad. Uh, terwijl het niet sloom is of zo. En uh, uh, als je dit liedje verder luistert, dan hoor je ook dat daar uh, prachtige Crazy Chester, Miss Fanny zit erin. Catch the Cannonball. Dat is een trein. Het, is, het gaat helemaal over. Van die, van die kleurrijke figuren uit het zuiden van de Verenigde Staten. Dat is opvallend, want de leden van de band... er zijn er vier die komen uit, uit Canada... En eentje komt maar echt uit het zuiden van de Verenigde Staten. Maar zij hadden een grote liefde voor het zuiden van de Verenigde Staten. Dat is te verklaren uit het feit dat daar eigenlijk de popmuziek en de rock roll en alles wat wij mooi vinden, jij en ik, is daar ontstaan. Uh, uh, soul, rhythm and blues, country... dat allemaal terug te voeren naar het zuiden. En zij hielden daar ongelooflijk van. Maar in de jaren zestig... Was het zuiden was een beetje, ja, daar, zoals Dr. Martin Luther King over Alabama zei: de vicious racists die woonden daar, de, de koekoeksclan die ging daar rond. Dat was een gebied, als je een beetje hip was, dan had je niks met het zuiden. Dat waren gewoon, de, zoals Neil Young, Ohio bezong, weet je wel, die, die, die, die ging daar tegen te keer. Dat was veel hipper dan dit. En zij durven in een tijd waarin uh, hip, het hippiedom op zijn hoogtepunt is totaal. ...onhip te zijn. En dat vind ik interessant. En als je dan goed naar deze muziek luistert... ...ik liet net al een klein stukje horen... ...maar ik zal een ander stukje laten horen. Dat is een nummer dat heet Rag Mama Rag. Dat is een wat, uh, wat vrolijker nummer. Dit is uh, violig uh, country-achtige dingen. Rag mama, rag maar hier gaat hij ineens huppelen. Dus hier krijg je een soort, soort New orleans uh, invloed krijg je hier. Rag, Blazers, pop, pop, pop, pop, pop. Waanzinnig gedrumd ook. Die Lee van Helm, een van de zangers, is een hele innovatieve drummer. Dat hoor je nu niet meer, maar in die tijd was het heel erg opvallend. Maar bijvoorbeeld wat ik net zei: Country New Orleans en dat swinggevoel, een beetje soul zit erin. Dat is echt wat de band heel erg uniek maakt. In de jaren 60, tweede helft jaren 60, toen zij opkwamen. Toen was alles British Invasion, de Beatles, de Stones, de Kings, de Animals. Dat waren de hippe bands op dat moment. En uh, uh, wat zij deden uh, was teruggrijpen op de wortels van ook die Engelse muziek, maar de wortels van de muziek, dus de oerstijlen, de country, de rhythm and blues, soul, de blues, de uh, New Orleans muziekstijlen en de folk. En uh, niet wat je altijd wel gehad hebt, puristen. Dus die, die gewoon zo traditioneel mogen die oude stijlen blijven spelen. Maar zij gingen dat op een nieuwe manier mengen... maar zonder wat er hip was uit Engeland. Dus als je, de, als je hoort wat de Beatles... die zijn uiteindelijk ook gevoed door de soul... en de rhythm en blues en weet ik het wat. Maar die hebben daar een soort mooi gepolijst. Kijk, die, hebben de, die doen er iets heel anders mee. Die doen dit. Lane, there is a bar, a dit nummer ken je wel. Dus is dus veel... Dat dat is ik er wordt geklopt. Wacht even, hoor. dan ga ik eerst even open doen. Ja. Kijk, want dit is geweldig ja, ja, nieuws. Verwacht. Dank je wel. Kijk. Dat is uh, Ik hoop dat je rode wijn net zo goed is als, uh, als de muziek <laughs> die, uh, die je draait. Nou ja, dat ga ik op deze manier vragen. Dank je wel. Wat is het voor rode wijn? Amerikaanse zin van Oh, toepasselijk. Ik hoop uit het zuiden van Amerika. Uh, California gok ik. Californië. Uh. Prima. <laughs> Dankjewel. Proost. Uh, cheers. Ja, hij ruikt goed. Ja, lekker. Kijk, Californische wijnen, die worden steeds beter. En uh, die zijn eigenlijk nooit echt heel slecht. Ook, dat zijn ook niet de allerbeste wijnen die ik, zeg maar, niet de... de... Maar, Leo, ben je nou niet alleen, uh, zeg maar, popprofessor, maar ook wijndokter uh, uh, anders het worden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik weet gewoon, ik weet wat ik lekker vind. Ja. Dat is met muziek en dat is met eten en dat is met drinken. Maar... Ja. En ook nog andere zaken of niet? Uh, seks. Uh, nee. <laughs> wat, wat kan zo allemaal lekker zijn? Ja, precies. Ik ben eigenlijk gewoon onwijze levensgenieter. Ja. En dat, dat, dus alles wat je aan die kant vindt, uh, reizen. Mooie dingen bekijken. Vrouwen. Ik heb er van. Ik hou er heel erg van. Mooie vrouwen. Ik heb de mooiste vrouw uit de wereld. Dus daar, ik, ik, ik zie het nog wel. Dat al. is Rikki Kolen, prachtige ja, actrice. Dus goede actrice, actrice ook. Regisseur van jouw voorzien voorstelling. Daarin. Ja, ja, ja. Die, die, uh, haar haar theaterregiedebuut. En dat heeft ze verrekte goed gedaan, ja. vind ik. Maar goed, dus eigenlijk bestaat jouw leven uit uh, puur genieten... en dan vooral seks, drugs en rock'n'roll. <laughs> <laughs> nee, drugs gebruiken niet, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Alcohol? Dat, als dat drugs is, dan wel. Zeker. Uh, seks, drugs, rock'n'roll. Ja, ja. Ja, dat klinkt heel ruig. En, en uh, het grappige is natuurlijk dat, dat het eigenlijk klopt het wel... maar uh, zo, zo wild als daar vroeger over gedacht en misschien ook wel gedaan is... zo is het, zo, zo is het natuurlijk al lang niet meer. Ik bedoel, uh, de rock'n'roll gaat gewoon op de jaren thuis in tegenwoordig. Uh, en uh, het groeit gewoon mee. Dus het is, het is een hele bedaarde variant daarop. Ik ben niet de meest wilde die, uh, die je kunt uh, tegenkomen. Maar je de... bent wel op toer. Met een band die dan de band ja, maar, speelt. Ja, dus ja, je bent ben, wel... Het, ja. Uh, ja, het is volgens mij wat je wil, uh, toeren met, uh, met een beentje. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, toeren heeft, uh, is, is totaal romantisch. Dus ik vind het ook ontzettend leuk om te doen. doe het heel graag. Maar wat mij onderscheidt van waar jij nu op doelt, uh, die vorm van toeren... is dat ik gewoon uh, in Nederland blijf toeren. En ik ga, al spelen we in Weert of in uh, Maastricht of in uh, delft -Cel. ik rij gewoon s'nachts weer naar huis. En een heel enkel keertje blijven slapen als we twee keer achter elkaar in Groningen spelen bijvoorbeeld. Dan zou het stom zijn om heen en weer te rijden. Maar verder uh, per tour, deze tour heb ik geen één keer ergens geslapen. De vorige één keer, twee keer, sorry, in de hele tour. Dus verder kom ik gewoon naar huis. Dus het is, uh, dat, dat wilde leven van tot s'nachts beesten, alcohol en dan, uh, uh, en dan een hotel induiken met weet ik het wie. En dan uh, gat in de dag slapen en dan naar de volgende plaats reizen. Zo is het absoluut niet. Sterker, ik rijd de auto waar de bassist en de gitarist van onze band... achter op de achterbank mee rijden. Dus ik drink één biertje naar de voorstelling... en dan uh, ga, schakel ik over, over het spaar rood. En, uh, nou, bedoel, het hoeft niet excessief te zijn natuurlijk. Maar je zegt wel, van ik kan enorm goed genieten van een goed glas rode wijn. Nou, van goede muziek. Maar uh, ik kan me toch ook voorstellen dat je gewoon kan genieten... van het feit van op tournee zijn. Nou, er zijn twee redenen. De eerste is... Um, ik ben, uh, ik ben geen 23 meer en ik heb gewoon een ontzettend leuk kind en een lieve vrouw. Ik heb meerdere kinderen, maar op het moment thuis één kind en een vrouw. En dat vind ik leuk om daarmee wakker te worden. Uh, het tweede is, er is ook een soort uh, uh, misverstand over dat als je op een podium staat... Dat je, dan, dat je dan alles kunt permitteren. Maar ik sta met vijf man en mezelf, zes man staan weer op het podium. Twee man ligt... Of een man licht, een man geluid. En dan heb je ook een, een tourmanager die de zaken om je heen uh, regelt. Omdat je, als je, want ik ben zelf de producent van de voorstelling. Um, dus je komt met negen man aanzetten ergens. In een zaal waar in Amsterdam 500 man zitten in de kleine komedie. Maar waar in, uh, weet ik het, uh, in Helmond uh, 120 man zit. Dat was wel de slechts bezochte. Maar daar zitten gewoon, zit gewoon geen negen salarissen in de zaal. <lacht> Snap je? Dus uh, dat haal je ergens anders wel weer goed. Maar een theatertour, op deze manier, dat, dat doe je niet omdat, daar, omdat je daar rijk van wordt. Of omdat je dan eens even lekker uh, het ervan kan nemen. En met elkaar uh, je bezatten op kosten van de productie. En dan vervolgens in een hotel gaan slapen. Want dat, is gewoon, dat zit er gewoon niet in. Maar het heeft dus niks te maken met het feit... Met, met jou, zeg maar, uh, zwaar protestant, uh, of gereformeerd moet ik zeggen. Misschien uh, achtergrond. Protestant, gereformeerd, mag ja. allebei. Ja, uh, ja dat zwaar... dat. Dat is hoe, hoe, je, hoe je het zelf maakt. Ik was niet van de zwarte kousenkerk, zeg maar. En, uh, en de dames in rokjes of zo. Dat was absoluut niet zo. Maar nou, wel serieus. Het is ook niet lichtzinnig. Het is midden-orthodoxie, zeg je al. Dus dit een beetje. Het zijn wel mensen die het serieus nemen. Maar ik, ik, uh, en ik ben nog steeds gelovig. En ik, uh, ik, ik, ik ben me niet meer zo. Uh, toegewijd aan een bepaalde denominatie. Dus je kan mij wat dat betreft niet meer zo erg in, uh, in, in zo'n uh, uh, zo hok vatten. Maar uh, het beeld van uh, de cultuurschuwen en uh, wereldmijdende uh, christengelovigen... dat is op mij absoluut niet uh, van toepassing. Ik, vind, ik geniet erg van een glas wijn en als ik thuis ben gaat de fles leeg. Maar het, het, het, <coughs> jij bent wel opgegroeid in een, in, een, in een gezin of in een milieu... waarin dit soort muziek die nu draait van de band was eigenlijk de duivel. Ja, <coughs> Ik heb ook uh, popmuziek best laat uh, ontdekt. Want dat was niet wat ik thuis uh, vanzelf meekreeg. Mijn ouders houden eigenlijk... Als ik daar nu op terugkijk, moet ik gewoon zeggen... Mijn ouders hielden, <laughs> hielden niet van muziek. Dat was gewoon... Uh, <coughs> muziek was functioneel. Dat werd gezongen in de kerk. En ik heb orgelles gehad. Uh, gewoon op, op zo'n harmonium. Zo'n pomporgel. <coughs> wat overigens een fantastisch geluid geeft. <laughs> maar uh, in, denk ik inmiddels dacht ik er iets anders over. Uh, maar dat was eigenlijk... ja, Het hoogste doel was dat je de... De, de liedjes om samen te zingen kon begeleiden, de geestelijke liederen. En uh, uh, een carrière op de een of andere manier in muziek, uh, dat, was helemaal niet, uh, dat kwam helemaal niet te sprake, Dat was helemaal niet aan de hand. Um, en, en inderdaad, uh, uh, toen ik uh, met mijn, mijn eerste platen ging kopen... Dan heb ik dat aan mijn moeder uit moeten leggen wat ik, nou, uh, wat ik nou toch weer voor rommel in huis gehaald had. En ik kan me ook momenten herinneren dat ik echt met een klaphoes van een... Uh, onschuldige band op schoot... Uh, aan mijn moeder de teksten zat te vertalen... van kijk, het gaat helemaal niet alleen over seks... en over weer ticketloppers. Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, 15, 16. Ik heb denk ik de muziek... pas toen ik 13, 14 was ontdekt. Of dat denk ik niet, dat weet ik. <laughs> dus... dus uh, um, en, en wat dan ook wel grappig is... is, ik weet daarvoor... weet ik ook helemaal niet dat ik het hoorde. Dus het is een soort... Um, ik, ik vergelijk het wel eens met... Verliefd, zoals als je verliefd wordt op iemand, dan zie je die iemand ineens, weet je wel. Het kan bij de eerste ontmoeting, maar het kan ook naar de twintigste ontmoeting zijn. Dat je ineens, en dat je niet eens meer goed weet wat daarvoor zat. En dat heb ik met muziek. Ik was uh, uh, in, de, in de vroege jaren zeventig, uh, ik had het met mijn broertjes een keer over. Uh, toen was Ajax heel goed, weet je wel, in, de, in, in Europa. Die succesjaren met Cruijff. En dan luisterden wij naar Langs de Lijn. En ik zeg altijd, ja, ik hoorde nooit muziek. Wij hadden geen muziek op. En dan zei mijn broer, joh, wij zaten naar voetbal te luisteren... en bij langs de lijn draaiden ze de Beatles en weet ik het wat. En ik kan me daar geen nood van, en waarschijnlijk van herinneren. En waarschijnlijk heb ik toen gedacht... Haal weg, man. Ik ben naar voetbal aan het luisteren. Rot op met die onderbreking. Denk ik dat ik toen gedacht heb. Want ik weet nog wel. Dat is totaal anders. Ik hoe we nog net wel het uur openen. Dat je nu vertelt van als ik nu een muziekje hoor. dan, dan begint ja. het hele radenwerk. Nee, maar wat ik dan. dat is dezelfde vorm van radenwerk. Want ik weet nog dat Neeske scoorde tegen Benfica. een wedstrijd met 3-1 gewonnen. En hoe, dat, hoe je dat. Uh, naar mijn gevoel zelfs de touwen hoorde. Zo hard schoot hij hem erin. Dus, dat, uh, uh, uh, uh, dus ik luister blijkbaar intens naar waar ik naar luister. En dat was niet muziek toen. omdat dat kwartje gewoon niet gevallen was. Nu, uh, ik heb voor jou een plaat uitgekozen... die eigenlijk een beetje uh, aansluit... Uh, hopelijk bij dit thema. Mm -hmm. Namelijk over... Uh, ja, uh, uh, zal ik het ontsnappen noemen? Maar ik zou zeggen... Uh, <laughs> luister ernaar en... Uh, uh, nou ja, zoals jij goed kan... Uh, vorm er je eigen mening over. Is het een quiz? Of uh, mag De, ik Het wel? is zeker geen quiz. En je raad nee. ook al wie het is. Maar ik weet niet of je het kent. Maar ik, ik uh, hoop in ieder geval dat ik hem juist gekozen heb. Nou, maar laat maar door. Dan... Uh. It's a life. We have it on beta, we have it niet vereerd? The Beatles and the Quiddles, New Young and of the Kings. Prince and the Selection, George Baker Revolution, Cohen en BZN. Voor wie stond ik niet heet? Hoe was ik niet verkleed? John Coltrane, John Wayne, John Lennon, Ben Johnson, Kyle en Bob Dylan. Engelsen en Amerikanen, Arizona, en Texanen, Super Californianen, Groovy fucking sla me dood. USA imperialisme, nu zeg ik wat is met dat? En diezelfde avond bad ik tot de heilige Maria, Maria, Maria. Ik zou willen spreken met een eigen stem, nu ik geen negentien meer ben. Mijn moeder kiest me, dat en een overhemd, maar dat is niet wat mij beklemt. Het is alleen, ik zou willen spreken met een eigen stem. Zo neem ik afscheid van mijn helden Die zoiets vroeger konden melden Maar ik kom ook weer dichterbij Ze zeggen zelfs, kom eens bij mij En zing eens met die eigen stem Dat liedje van dat overhemd Ik zou willen spreken Ik geen negentien meer ben geen negatief meer, mijn vader kiest de begeleidingsband. Want dat is niet wat mij beklemt, het is alleen, ik zou willen spreken met een eigen stem. te gek. Dat ja, echt te gek. Raymond van het Groenewoud met ja. een eigen stem voor Leo Blokhuis. Waarom is het te gek? Nou, er zitten heel veel dingen in. Uh, het begint er inderdaad over al die helden. Wie heb ik niet aan beden? En dan al die, uh, al die muzikale helden die er zijn. En dan uh, uh, zei hij... Uh, en dan tegelijk bad hij tot... Uh, uh, of nee, uh, moeder Maria. En hij maakte die zin niet af. Maar uh, wat hij daar dan... Uh, Gevoelens bij had, maar die spaghetti herken ik um, omdat ik um, uh, kijk, ik wist, ik ben, ik ben eigenlijk, ik ben niet iemand die, uh, ik ben geen ruziezoeker, ik ben niet iemand die leeft bij conflict, ik ben meer een charmeur eerder dan dat ik uh, scherpe randje opzoek en uh, ik, ik heb een hekel aan, uh, aan conflicten en zo, dus, dus uh, dat, dat, dat, dat ben ik altijd geweest. Dus ik heb op een gegeven moment ontdek je die, die muziek. En, en, en wat ik net zei, daar word je echt verliefd op. Je kan niet meer zonder. Je wil gewoon, je wil, ik, ik zat trouw om mijn huiswerk te maken... maar met twee vingers op de opnameknop van mijn recorder. als er iets moois voorbij kwam, dan nam ik het op. Was daar echt, ik moest dat per dag een aantal uren moest ik dat gedaan hebben. Um, en tegelijk een, uh, ja, een, een, een jongetje dat helemaal niet de behoefte had... om zich af te zetten tegen wat hij met zijn ouders... Uh, zeg maar, ik, ik, ik, voor mij... Ik had geen, dus wat wel gesuggereerd is dat ik, uh, dat ik zo van die muziek hou... als een soort uh, uh, daad van verzet tegen het milieu wat ik uit. Want dat is helemaal niet waar. Ik heb het juist geprobeerd bij elkaar te krijgen en dat lukte niet. Dus ik voelde me echt zo met mijn ene been... Uh, hier aan de ene kant van bed in de popmuziek... en met mijn andere been hier bij het hoofdend uh, um, als, als, uh, als lid van een kerk. En ik kreeg dat niet bij elkaar. En dat is lang een conflict in mijn leven geweest. En dat, is, dat, dat hoor ik uh, in het begin... En wat natuurlijk de essentie van het liedje is, is dat je je eigen... Nou ja, spreken met je eigen stem of in ieder geval je eigen... Er doen natuurlijk heel weinig mensen in hun eigen stem. Ze roepen hun helden naar of dat nou in de politiek, in de muziek of in de literatuur is. Um, het zijn natuurlijk, het, het is uh, je hebt vaak een aantal soort, soort ankers in je, om je heen die, die, uh, uh, um, die je helpen met het vormen van, uh, van je mening... En echt een heel goed oorspronkelijke mening te hebben... dat is, dat is echt en moeilijk. En ik heb het daarmee echt heel moeilijk gehad. En daar ben ik inmiddels al overheen. Maar goed, ik ben 50, dus het mag ook wel eens. Met dat, dat conflict uit de weg nemen. Dus die, die, uh... Maar dan heb je <tossimus> 35 jaar gedaan over je conflict? Ik heb uh, 30 jaar gedaan over mijn conflict. Ja, tenminste, als ik vanaf mijn geboorte tel. tel maar ik ben ergens rond mijn 30e... ben ik daar een beetje uitgekomen. Zeg. En, en uh, hoe ben je eruit gekomen? Um, hoe heb je die spagaat van jezelf opgelost? Ik heb daar in de eerste theatervoorstelling heb ik daar een verhaal over verteld. En uh, een verhaal is altijd lekker als antwoord. Omdat dat wel... Dat is natuurlijk iets een samengebalde waarheid. Maar het, het klopt wel. Uh, ik kwam ooit bij de VARA terecht. Uh, via de EO. Bij de VARA heb ik uh, bij twee metersessies gewerkt. En uh, mijn voorganger daar heette Flip van de Ende. Daar heb ik ook veel van geleerd. Het is nog steeds een uh, zeer gewaardeerde muziek. En de man weet gruwelijk veel. Die weet meer dan ik. is gewoon een heel bescheiden, ontzettend goede vent. En... Uh, een van de dingen die hij me zei is... als jij, uh, als jij van muziek houdt, dan moet je naar een optreden van Prins gaan. En nou had ik altijd een beetje een hekel aan Prins. Ik vond zijn muziek niet per se. Ik hoorde wel dat het innovatief was, maar het sprak me niet zo heel erg aan. En uh, ik nam Prins ook een klein beetje kwalijk... dat hij al die vooroordelen die mijn, zeg maar, die mijn moeder had tegen muziek... dat het allemaal over seks ging en dat het over sekstypes waren... en ook nog vaag religieuze symbolen gebruiken. Dus dat het niet, niet echt oprecht leek. Maar zo. Dus bij oppervlakkige beschouwing leek dat een... Uh, uh, uh, vond ik dat een, een man die... Uh, ja, ik, Daar had ik niks mee. Sterker, dat was, dat was iemand die mijn, mijn filosofie... dat met pop om even... eigenlijk een beetje in de weg stond. Maar omdat Flip nogal bleef aandringen... ben ik op een gegeven moment... Uh, naar een optreden van Prins gegaan. Dat was in, de, in, uh, in Den Bosch, in de Brabanthalen. En uh, in de jaren negentig, vroeg jaren negentig volgens mij. De Gold Tour was dat. En ik weet nog dat ik daar stond te kijken. En dat ik... dat ik, uh, dat ik dacht... Uh, uh, ik stond daar eerst echt een beetje gereserveerd. Zo van, ja, ik moet. je <laughs> alsof het huiswerk was. Ik nam mijn vak ook heel serieus. Ik ging naar Benz kijken omdat ik vond dat ik moest weten hoe ze klonk... of hoe het was. Of dat we misschien een twee meter sessie mee op konden nemen. Of weet ik het wat. En ik stond daar bij Prins te kijken. En ik voelde zo in 10 minuten zo alle reserves zo van me af glijden. Omdat dat gewoon een van de beste dingen is die je live kunt zien, Prins. Dat klopt zo wat die man doet. En ik zag ook tegelijk dat dat een heel erg oversexte show was. Het ging heel erg... Het was geil, om het maar zo te zeggen. En dat zou ik, die twintig jaar geleden, zou ik dat als besmuikt gezegd hebben. En, en nu kan ik dat gewoon. Ja, dat was het gewoon. Het ging, ja, het ging over. Het was misschien wel seks, weet je wel. Het was zo opwindend als seks. Maar gelovigen hebben een probleem met, onder andere, met seks. Dat is misschien wel een grootste probleem. Gewoon uit angst en uit beschermingsdrift, weet ik het wat. En dat werd gewoon op die avond geslecht zo, weet je wel. Zo van, ja, oké, okay, nou, la, laat dit laat allemaal over seks... wat dan nog, weet je wel. Zo, zo, dat klinkt als een hele rare, maar dat je ineens denkt... van ja, nou ja, oké, okay, het gaat hierover, en dan? Maar was daarmee je spagaat opgelost? Nou, dat, dat is wel... Uh, um, ik zeg, het is een te, te, te eenvoudige ja. versie... maar dat was wel een heel goed, een heel goed beeld... omdat uh, wat daar, wat daar onder lag is... Uh, ik ben opgevoed, en dat is eigenlijk mijn kritiek op de kerk... die ik liefheb heb en tegelijk uh, um, een groot probleem mee heb... is dat uh, in de kerk over het algemeen heel erg vanuit angst geredeneerd wordt. En niet vanuit een, een, uh, een, een innerlijk zelfvertrouwen... een innerlijk evenwicht en een innerlijke rust. Dus popmuziek is gevaarlijk, want dat kan je afleiden van de waarheid. En of het kan je over seks maken, of het kan je uh, losbandig maken... en voor je het weet sta je te zoenen met de meid naast je... omdat je wild staat te dansen. Weet ik het wat voor beelden daar zijn. Maar het is allemaal... Het Uiteindelijk is het angst. En uiteindelijk is het angst dat je afgeleid wordt van het rechte pad. En wat ik me daar realiseerde is... al ben ik het hier helemaal niet meer eens... ik kan het dan nog los daarvan wel heel goed vinden. En twee, ik vind dat ik zo stevig in mijn schoenen sta... maar ook weer niet zo stevig dat ik niet in beweging te, te, te, te brengen ben. Maar ik ga even van mezelf uit nu. En ik vind dit te gek. En uh, ik ga vanavond aan mijn vrouw wel uitleggen... hoe te gek ik dit gevonden heb. Maar ik kan dat op een andere manier uiten... dan uh, waar, altijd bang, waar, waar men bang voor was. Dus ik voelde bij wijze van spreken die avond de angst van mijn rug glijden. Van... Al, al, uh, uh, al, al is dit seks, al gaat dit over seks... dat wil niet zeggen dat ik daar iets mee moet doen. Het kan gewoon heel goed zijn. En ik kan daar zelfs bij wijze van spreken maar, opvonden vandaag. de nieuwe Leo was geboren op die avond. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat is ook weer heel groot gezegd. Maar het was wel een, een, een karakter. Een, ja, dat, maar uiteindelijk wel, ja. Maar goed, dan is de nieuwe Leo geboren. Maar ondertussen uh, is Leo Blokhuis nog wel de man die... Uh, uh, wel moet leven met zijn met, met ouders uh, ja. die dat niet begrijpen. En ja. sterker nog, met wat je zegt. Ik moest het aan mijn vrouw uitleggen en misschien ook aan, aan je kinderen. Ja, dat was een grapje. Ik moest het aan mijn vrouw uitleggen. Want uh, de, de, die heb ik wijsbreken spreken op de achterbank uitgelegd. Wat, wat daar nou zo leuk was of zo. Snap je? Het is gewoon. Uh, um... Uh, je hoeft niet alles met woorden, met woorden te zeggen, <laughs> snap je wat ik bedoel? Het gaat er helemaal niet om dat ik dan ineens uh, andere verhalen ga vertellen. Het is voor mij heel groot geweest, maar mijn omgeving heeft dat bij spreken amper gemerkt. Je voelt gewoon een soort spanning in de, in de dingen aan de ene kant. Ik kan, ik kan me heel erg goed aanpassen. Ik kan, in een kerk kan ik precies doen wat er in die kerk van mij gevraagd wordt. Ik zat in het bestuur, ik was... Ik was uh, ouderling. Ik stond uh, preken te lezen als er geen dominee was en, uh, en, zo, en te bidden. En zo. dan kan ik gewoon, hoe ouderwets wil je het hebben? Doe ik. Kan ik. Kan ik echt. En, maar kan en, je het ook uitleggen aan, aan je kinderen? Ja, kan ik heel goed. Ik, ik kan het wel uitleggen. Dat gaat natuurlijk stukje bij beetje. En kinderen waren vrij klein nog. Die, uh, die hebben dat in de opvoeding, hoop ik, hoop ik meegekregen. Uh, ik hoefde hun nog niet echt verbaal heel veel, uh, heel veel uit te leggen toen. Mijn oudste is nu 25, 24, dus de, die was uh, vier bij wijze van spreken. Um, maar um, ik, heb, ik heb het. Um, het grappige is ook dat ik het toen niet als de grote revolutie in mijn leven ervaren heb, maar meer als rust in mijn leven. Dus, dus het is niet zo dat ik ineens dacht van aan, aan mijn toenmalige vrouw moest zeggen van nou wat ik nou toch heb? Nu snap ik hoe het zit. Want het was meer zo, hè? Pff, zo, uh, en nou door, of zo. En als ik nu die vraag wordt dan wel eens gesteld, en als ik dan terug ga denken: van, waar is waar ben ik? Wat lekkerder in mijn vel gaan zitten als ik dat terug ga. Waar zit dat? Nou, dat is zo'n ding. En dat is een heel groot ding, dit concert. Maar er waren natuurlijk meer dingen. Dat is natuurlijk, je groeit daar ook wel een beetje naartoe. Maar dit, was, uh, dit is een gewoon ook een goed voorbeeld daarvan. Maar is, is het uitgegaan met je toenmalige vrouw hierdoor? Terwijl ondertussen. Oh, het is niet je goede wijn. Het is gewoon alleen nee, glas dat er staat. Lege, ja, is nou, het, is het uh, uh, daar. Uh, was nee, is langzamerhand uh, bleek het dat je oude vrouw getrouwd was met een andere Lea? Nee, mijn, mijn, mijn ex was echt een, echt een schat en die, uh, die ging daar best in mee die was, die, die, kijk, ik vind ook niet dat heb ik van haar ook niet gevraagd en dat heeft zij ook niet van mij gevraagd, om precies exact hetzelfde in het leven te staan ik ben nu met Ricky, ik ben geloof ik zij niet dat kan heel goed en uh, uh, zeg maar wat dat betreft staat, mijn ex niet, misschien wel dichter bij elkaar als Ricky en ik, alleen dat, dat, die, dat die relatie uit is gaan, dat heeft gewoon met iets anders te maken. En dat vind je eigenlijk te teren om dat zo eventjes zo uh, tussen het twee glazen wijn aan jou uit te leggen. Maar het, het, het had daar niet zoveel mee te maken. Het heeft meer te maken met als je, uh, als je, als je relatief jong trouwt, namelijk op je 24ste geloof ik. En, en, en je wordt, uh, je, je groeit uh, 18 jaar met elkaar verder. Ja, dan onderweg gebeuren dingen en kan je elkaar uit oog verliezen. Dat is het eigenlijk meer dan... Uh, en daar heeft dit misschien wel een rol in gespeeld. Maar dat is zeker niet uh, het alles geweest. Ja. Maar goed, dat, dat gaan we dan niet helemaal uitdiepen. Maar je vertelt het nu wel alsof. Uh, je, je zegt ook van nou, ik, ik hou niet van conflicten. En uh, nou, dat, dat begrijp ik ook. En je, maar je vertelt het wel alsof het allemaal heel makkelijk is geweest. Maar dat lijkt me sterk. Wat heel makkelijk geweest is. Hoe je hier nu zit. Vijftig uh, uh, jaar en een wandelende poppen. Encyclopedie. En ongelooflijk goede verteller. En, uh, ja, maar, design, uh, maar als je ziet waar je vandaan komt. Ja. Is er natuurlijk wel. Er is wel gestreden. Ah, ik, zou daar een, uh, ik zou daar een heel romantisch, mooi, zwaar verhaal... een boek over kunnen schrijven. En dat, is, dat zou de, ook de waarheid geweld aan doen. Maar het zou wel een goed boek zijn. <lacht> maar, het, uh, uh, ja, maar we kunnen het gesprek ook andersom voeren. Ik denk dat niemand... Ik denk dat iedereen... Uh, dat, nou, tenminste, ik hoop van iedereen... dat hij een ontwikkeling doormaakt in zijn leven. En je moet je oude demonen moet je verslaan. En je moet... Uh, en de een doet dat op zijn twaalfde en de ander op zijn achttiende en een ander op zijn vijfentwintigste. Maar je maakt natuurlijk stappen van, van iemand aan de hand van ouders en weet ik het wat... naar iemand die zelf beslissingen neemt. En mensen die daar niet komen, ja, die lopen te blaten en te schreeuwen. En uh, uh, daar, daar zijn er vrij veel van in ons land. Maar sommigen doen het echt met een conflict. En, ja, ja. Jij, ja, jij hebt en, en best... dat is niet makkelijk. Om, ja, ik denk wel eens, als, als ik wat meer conflictgericht was... Ik heb een vriend, een van mijn beste vrienden, is, uh, die, die floreert bij conflicten. Die kan, die, kan daar echt, die kan daar heel goed mee omgaan. Ik, ik, ik sla er een beetje van dicht. Ik heb het pas gehad bij een van de mensen bij de Top 2000... die ik moest interviewen. Ik heb dan eigenlijk twee uh, wapens. Eén is, ik weet aardig wat. En tweede is, ik, ja, ik ben vriendelijk gewoon. Dat weet ik van mezelf. Ik bedoel, dat, dat, het zegt niet om mezelf over een bol te aan je, maar ik kan uh, dan charmant zijn. En, en gewoon ik kan mensen verleiden tot, tot uh, de antwoorden die ik wil... of, of het uh, antwoord op de vragen die ik wil. Ofzo. Maar... Ik, ik sprak iemand en die trapte in geen van beiden. En dat was die typisch iemand die floreerde bij het conflict. Wie was het? De... Nou, het was Don McLean. <laughs> en, uh... Van uh, Bye Bye Miss America. Ja, Bye. daar had ik yeah. ook een filmpje over gemaakt. En, uh, en ik heb die man anderhalf uur geïnterviewd en met gitaar erbij. En ik, ik heb daarna geloof ik twee uur geslapen. Het was een interview van, van spreken van elf tot, uh, tot half één... En ik ben om één uur op bed gaan liggen en ik was kapot. Ik was, ik was zo. Ik, was, en ik, kan, ik kan dat niet. Ik, omdat hij het conflict zocht. Dat hij jou. het conflict zocht. En ik, moest, ik moet iets op die band krijgen. En ja. ik, uh, ik weet niet of hij per se met mij. Maar het is gewoon, nou, hij was gewoon. Uh, rude. Hij was <laughs> gewoon niet. Hij schatte stangen, ja. En, uh, en dan ben ik wel zo iemand die dan een uur later. Ja, toen had ik dat moeten zeggen. Ja. Toen had ik dat moeten zeggen. Maar met, als je mijn, mijn wapens uit de hand slaat. van, van mijn. Uh, uh, naar een vriendelijke oplossing zoeken. dan. Functioneer ik niet zo heel goed. Dan heb je voor de top 2000 heb je maar een filmpje van vijf, uh, zes minuten nodig. Ik wist ook wel dat dat filmpje erin zat. Maar ik heb met monteren heb ik echt zitten kijken. Ik had hem ook, ik had ook echt een klootzak van hem kunnen maken. Gewoon met, met het materiaal wat ik had. Daar kan je nog heel veel mee doen namelijk als je een uur, uur materiaal hebt. En ik had hem veel minder. En... Het grappige was, ik kreeg van een, een collega van Radio 6... Ja, een, een, een, een, een direct DM'tje, een berichtje van... ontroerend. Die man ontroerde me op de een of andere manier. Ik kan die niet uitleggen. En dan vond ik eigenlijk dat ik het toen heel goed gedaan had. Ja, Dat vind ik ook wel mooi. Je moet niet rancuneus. Of Hij heeft gewoon een andere manier van... van uh, ik heb een vriend die dat ook doet. En die, die traint mij wel eens in het uh, dan toch maar eens een keer de veren opzetten. Maar ik ben daar niet goed in. Mie nee ik denk dat het uh, veel sneller werkt. Aan de andere kant... Stel voor uh, dat jij op je 14 of je 15 of je 16 ja, tegen je moeder en je de vader de had gezegd. Had vergooid, ja. Dan was je er in je 22's overheen geweest. Ja, dan was het, je... denk ik, was het uh, sneller gegaan, Maar het risico was dan ook dat, dat ik als een soort... Uh, uh, uh, als een soort... Uh, uh, um, Freek de Jongen zeg maar... een groot cynisme richting, uh, uh, richting mijn afkomsten had ontwikkeld. En dat vind ik fijn dat ik dat niet heb. Dus ik kan wel in redelijke harmonie met waar ik vandaan kom. Ik snap dat. Ik ben daar geweest. En ik zit daar niet meer. En uh, uh, ik kan nog naar een kerk gaan. Ik geloof nog in God. En dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ik, dat, ik, ik, ik vind dat ik uh, een soort uh, gevecht geleverd heb. Het goede behouden heb. En het slechte eraf ge, uh, gestript heb. Maar dat geldt voor mij. hè? Want uh, ik bedoel, als je met ja, iemand dat... anders zit te praten. Die zegt natuurlijk ik ben blij dat ik al die shit achter me gelaten heb. Maar laten we dan gaan naar jouw echte geloof. Dat is natuurlijk die muziek. Ja. Want je hebt voor mij ook een plaat meegenomen. Ja. Uh, en dat mag je even uh, duiden ja, dan, kan. zoals jij het alleen maar duiden ze... kan. Hé, hey, Matthijs, ja. <laughs> <laughs> nee, ook in drie woorden, of niet? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee zeker niet, nee. nee ik, uh, <laughs> ik, ik, ik neem de tijd. Hoe laat is het al? Moeten we al bijna naar bed, of niet? Uh, hey, joh, dat is ja, zo mooi, je... hè? Uh, wij hoeven helemaal niet te meten. Het is al een jammer dat uh, af en toe uh, de uitzending klaar is. Maar dat is pas na. Oh, uur. Nee, precies, maar volgens maar mij kunnen we zo nog wel Radio 2, want uh, ja, daar ben je nu ook. Met <laughs> Mart Smeet. Uh, je gelooft het niet, hè? Ja, is tegelijk. Of de record is dat, hè? Voor de record. The record. Ja, dat is heel belangrijk. Maar dat is opgenomen, dat, is, o, dat ja, programma. Dat, dus, dus... dat, is heel, dat doet Mart heel knap. Die ja, gaat, precies. Die neemt dat op. Op woensdagmiddag uh, dan zitten wij vrolijk over sport. Over ja. het leven, wij zijn echt vrienden. Over onze privéleven te kletsen. En dan ineens gaat die stem naar beneden. Dit was al. Uh, <laughs> maar dat, dat programma duurt tot twee uur volgens mij. Tot twee maar. uur. Ja, ja. Dus, uh, het, ja, de het eerste uur zal weinig luisteraars <laughs> nee. hebben, daarna mogen ze overschakelen tweede naar Radio ook, 2. Twee tweede uur is ook het beste. Nee, ik, heb, <laughs> ik, heb een, uh, ik heb niet als jij uh, heel erg naar een inhoudelijk thema gezocht. Um, maar um, er wordt mij heel vaak naar een favoriet uh, liedje gevraagd. En uh, dat, is, dat kan niet. Er is niet één favoriet liedje, er zijn er heel veel. En als het in top 2000 verband is, dan roep ik heel vaak Radiohead... omdat ik me irriteer aan het feit dat een band als Radiohead... Uh, niet, niet serieus genoeg genomen wordt op zo'n zender als twee... terwijl Coldplay met drie platen in de top 15 staat. En dat vind ik, dat vind ik uh, een onrechtvaardige en een, een uh, verdeling... en een verdeling die de intelligentie in de muziek uh, geweld doet. Maar goed, uh, Maar als je echt maar diep in mijn hart kijkt... dan uh, is de muziek waar ik de laatste tien jaar nooit genoeg van krijg... en waar ik naar kan blijven luisteren, dat is soulmuziek En ik heb me daar ook uh, de afgelopen tijd heel erg in verdiept. Voor de band heb ik een boek geschreven, ook over soul. En ik heb, uh, ik heb een programma op Radio 6 over soul. En ik, ik, ik krijg er op de einde van de nooit genoeg van. En het grappige is dat ik juist heel erg val op de imperfectie van soulmuziek ik, Toen ik op de HAVO zat... Toen, uh, toen, toen luisterde ik naar symfonische Rock. Want dat was waar je als jongetje naar luisterde. En de disco was voor de meisjes. Dus Genesis, Yes, uh, Pink Floyd. dat waren. Uh, en ik snap dat nog wel even. Maar dat is de soort perfecte uh, muziek. terwijl soul de soort perfecte vertolking van, uh, uh, uh, van de emotie is. En nou weet ik dat jij, net als ik een kind heb... <laughs> niet zo heel lang geleden. En die kinderen liggen niet zo heel ver van elkaar. En die hebben... Allebei dezelfde naam. En ik heb nog een keer tegen Matthijs gezegd: Ja, nee, hij is niet per se vernoemd. Nee hoor, Leo. Als Otus Redding niet kon zingen, had hij, had hij ook Otus hoor Ja hoor, Leo. Nee, prima, Leo. Dat <laughs> zei Matthijs toen. En daar, <laughs> en daar had hij natuurlijk ook wel gelijk in. En eh, ik, kijk, het mooiste wat ik kan geven aan muziek is wat mij het diepste raakt. In de hoop dat in de verbinding van de naam die het heeft, dat het jou net zo diep raakt. En dat is, dat is een, een liedje waarvan ik. ...gevonden heb dat dat ooit in de jaren dertig... ...als een Engels tea room liedje geschreven is. Echt een heel mooi... Dat ...kan ik straks misschien nog wel even laten horen. Maar zit het diep ja, in je computer nee, of niet? Nee, dat kan ik zo laten horen. Wil je dat eerst horen? Nou ja, ik denk dat de luisteraar mee wil gaan in deze muziekles. Dat liedje, dat, dat is, uh, uh, uh, daar is... Daar moet ik ook van zeggen dat het, uh, dat het de geweldige uh, Sam Cooke is geweest die daar voor het eerst Sol in uh, heeft gehoord. Ook niet te onderschat, uh, hè, Sam uh, Koek. Nee, voor de Sol, is... hallo. Nee, absoluut niet. Absoluut dus niet. je tweede zoon gaat Sam heten, denk ik dan. <laughs> je loopt een beetje op de zaken vooruit. <laughs> je weet het niet. <laughs> nou, kijk, ik zou je ook zeggen... De naam, de, de, de naam Otis, want daar gaat het over... de naam Otis is uh, vooral door Ricky bedacht. En, en Ricky, had, uh, Ricky vond... Een naam moest kort en krachtig zijn. En Ricky Kolen, de actrice ja. en ook de regisseur van jouw programma. Ja. En, en de moeder van Otis. En die zei: Een naam moet kort, krachtig zijn en in alle talen duidelijk uit te spreken. Dus niet Sam of Sam, maar Otis. Dat maakt niet uit waar je bent. Dat is Otis gewoon. Had Leo ook gekund dan? Leo, nee. <laughs> nee, ik val af. Uh, kijk. Uh, Ricky is dan weer wel goed. Ja, Ricky is perfect. Ja, Dat weet zij ook wel. Daarom doet het <lacht> natuurlijk. Oh nee, dat heb ik niet gezegd. Um, kijk, dit, in de jaren dertig maakten ze die liedjes met een... Uh, die waren dan uh, 3,5 minuut. En het intro, dat was gewoon dan anderhalf à twee minuten. Waar... Ik gooi hem even een stukje door. Mooi, ja. Oh, ja, 19, 19, 1932 is dit. Nou, dat gaat dan natuurlijk via de onvermijdelijke Bing Crosby. En, uh, en al dat soort artiesten komt dat uh, in Amerika. En dan is het uh, Sam Cooke, die, uh, die dan een medley doet. En Sam Cooke, dat weten weinig mensen. Dus Sam Cooke was heel erg gecharmeerd. Love, love, love, love. Van die ouderwetse uh, tea room-achtige, uh, jazz-achtige muziek. Dat was eigenlijk, we wilden die crooner zijn. Dus die kende die muziek heel goed. En die gaat dus tijdens een concert dit doen. Ja, een ontzettend zijn koek in. I know you know that, I know you know that I know. I know Echt <tied> Kom op Sam, wacht even. Because my observation... Nou ja, hij zingt Try Little Tenderness, daar moet je maar even geloven van. Maar ik heb helemaal gezien om die hele medley door te werken. <laughs> en dan is het nog een andere, want dat is, dat is, dit is ook wel heel verrassend. Dit is eigenlijk de eerste zwarte versie, dit is voor Sam Cook. Dat is de grote Arita Franklin. Hier, moet je horen man. Die vrouw hè, die nam in 1961 de eerste album al op. Dat zijn allemaal geflopte platen. Er werd van gezegd, is de sloom, is de jazzy. Moet je horen. MUZIEK I may get weary Women do get weary Women the same Shepy dress But to one Try a little. Try a little Hier, is dit een versie Zo. of wat? Hé, hey, geile 19... oh, een... muziek nee, Ja, absoluut. 1962, 1962, hè? Maar Sam Cooke had dat dus in, uh, in een medley opgenomen. En Otis was een ontzettend grote fan van Sam Cooke. En die heeft ook, want Sam Cooke heeft niet het hele lied gezongen, want het zit in een medley. En Otis die heeft ook alleen maar het stukje gepakt wat Sam Cooke zingt. En dat heeft hij uitgesmeerd tot. Uh, maar ook, try a little tenderness. Ik bedoel, hoe toepasselijk in 2012? Gewoon voor mensen onderling, voor politieke partijen onderling... voor alles, voor de hele wereld. Hoe goed, wat een goed lied is dat. Dus ik vind gewoon, ik geef jou met, vanuit het diepst van mijn hart... Shaggy dress yeah, yeah, But when she gets weary Try A little tenderness Yeah, yeah oh, mm. You know she's waiting Just anticipating For things that she'll never, never, never, never possess yeah, yeah. But while she's there waiting And without them, try a little tenderness It's not Just sentimental No, no, no She has Her grief And care Yeah, yeah, yeah But the soft words They all spoke so gentle Yeah It makes it Easier, easier to bear Otis Redding, die ik krijg, zomaar van van van Leo Borghuis. Dat vind ik heel mooi, maar wat en nu? Wat nu nog? Ja, uh, we zetten uh, we zetten auto's live op uh, in, in, um, in Monterey Pop. Zetten we op en we heffen het glas op het leven. Dat zou eigenlijk het beste zijn wat je nu kan doen, maar uh, ja, dat dat ja, moeten nog moet er Nog eventjes, ja, ik ben uh, stuk natuurlijk nu. Maar het is, het is uh, wat ik, wat ik zo goed aan auto's vind. Want, Sam Cooke, ik hou ook heel erg van Sam Cooke. Maar als het uiteindelijk... Uh, um, Otis heeft heel veel dingen van Sam Cooke overgenomen. Dat was een grote held. Hij heeft heel veel dingen van hem gecoverd. En, um, uh, ik heb bijvoorbeeld een keer een verhaal geschreven over... Um, nobody knows you when you're down and out. Dat hebben allebei die mannen ook gedaan. Dat is natuurlijk vooral een blues nummer. En dan, dan, daar heb ik bij geschreven dat... dat um, Sam Koek, die bezweert de pijn met zijn zal die, die zalft het, zeg maar. Die, die heeft zo'n mooie... Zo een van de meest perfecte stemmen, vind ik dat. Technisch ook. Die kan... Als die gaat zingen, dan ben je gewoon... Dan, dan, dat is honing. Dat is fantastisch. En auto's die, die laat je de pijn voelen. Die en dat vind ik zo uit. te gek. Dus die, die, die, die, die zalft het niet. Die, die sleurt, die, sleurt die, die scheur nog dieper bijna. Dat is bijna. niks voor jou, gewoon. want jij hebt net verteld dat je geen ja. man bent van uh, conflicten. Ja, maar dit is niet een conflict. Dit is uh, meer zelfkastij. <lacht> dit is gewoon, en daar ben ik heel goed in. Dit is gewoon uh, wat ik in de voorstelling ook zeg. Als je, als je je rot voelt, dan kan je die pijn bezweren door iemand te zeggen van... Everything is gonna be alright, don't worry. En je kan daar een heel vrolijk liedje bij opzetten. En je kan ook luisteren naar iemand die, um, die je verdriet of je pijn of je ellende serieus neemt. En daar heb ik, daar heb ik behoefte aan. Als, als ik met um, vrienden ga praten... Uh, en dat moet, dat moet je ook doen hoor, dus dat... Uh, maar als je, als je met vrienden gaat praten over uh, je ellende... dan moet je om te beginnen moet je dat al uitleggen. En dat, eigenlijk kan je dat al niet. Want je moet, je moet zo precies je gevoel... Want, want adviezen komen dan vaak... die schieten toch uh, uh, langs het doel. Of uh, de zalvende woorden van het kan veel erger. Daar heb je al helemaal geen behoefte aan. En, en wat zo'n liedje dan kan doen... Dit, deze niet... Maar uh, een verdrietig liedje van Otis, these Arms of Mine. Uh, uh, of I've been loving you too long to stop now. Ik bedoel, als je liefdesverdriet hebt, ik vind dan moet je dat opzetten. Want dat is iemand die dan je, je ellende en je pijn helemaal serieus neemt. En uh, Ricky heeft wel eens uh, gekeken of ze dat soort dingetjes in het Nederlands kon zingen... of Nederlandse tekst op kon maken. In het Nederlands klinkt het bijna te, te erg, weet je wel. <lacht> van, uh, ik heb veel te lang van je gehouden om nu te stoppen. Ja, weet je wel. Maar in het Engels dan pik je dat. Maar dan, dan is het eigenlijk ook zo raak. Ja, dit is eigenlijk wat ik wil zeggen. Wat ik eigenlijk zelf niet eens durf te zeggen. Maar iemand zegt dat voor me en zegt dat met die intentie zoals ik het voel. En daar voel je dan de herkenning in. En dat, dat vind ik nou echt... Uh, uh, dat helpt. Of ja. dat is uiteindelijk zalvend. Gewoon dat je weet: van ja, ik heb het helemaal kut. Maar hoeveel mensen hebben het zo gehad voor me en gaan het nog hebben? En ik laaf mij even met hem aan dat gewoon. Ik, ik, ik mag me ook zielig vinden nu, want het is gewoon rot. En niet, ik hoef even niet groter te zijn. Ik mag me even heel zielig vinden. Voor mijn part ga je erbij janken. Dat doe ik dan ook. Ik kan van zulke muziek dan ook echt janken. En dat klaart op gewoon. Dus dat helpt op een andere manier. Maar dat heeft niks met conflict te maken. Dat heeft meer te maken met het. Toelaten van de diepte van een bepaalde emotie. En bij Sam Cook heb je het idee dat hij dat niet, dat hij dat niet toestaat. Heb, heb jij het moeten leren dat toelaten? Ja, maar iedereen, denk ik. Want we zijn allemaal opgevoed met. Ah, moet je... ah zeer gedaan. Helemaal niet hoor. Hier ja. heb je een lolly ja. of zo. Weet je dat is... En eigenlijk is dat een heel fout begin van kinderen. Eigenlijk moet je kinderen gewoon. Janke treffen uit. Heel goed, ja. Schreeuw, toe maar. Lucht dat op? Ga je zoon zo op? Nou, nu ik het zeg denk ik dat ga ik doen. Hij begint nu dingen te begrijpen, begint de eerste woorden te zeggen, maar eigenlijk moet je dat doen. Gewoon, want waarom, waarom moet je meteen stoppen met huilen als je pijn hebt? Dat is een beetje, een beetje raar uh, uh, in de Nederlandse volksaard, dat als je je diepste emoties laat zien, dan ben je een hysterische aansteller. Daar zitten we in het noorden natuurlijk wat slechter mee dan in het zuiden. Ja. Maar dan hebben we het ook over passie misschien al. Nou, ook. En ik hoop dat mijn auto een, een heel emotievol, passievol... Kijk, alles wat ik in muziek mooi vind, uiteindelijk, is, is emotie en passie. Ik heb een filmpje gemaakt voor de Top 2000 over um, uh, Percy Sledge. Met, uh, een van de mooiste liedjes. Uh, When a man loves a woman. En het grappige van When a man loves a woman is... Uh, uh, die opname die gemaakt zijn die waren eigenlijk afgekeurd door de platenmaatschappij. En mag ik dat nog even laten horen? Ja, dan dat moet je snel zijn. Ik ga het even heel snel laten horen, maar ik moet hem even snel opzoeken. Uh, die, zijn, uh, die zijn afgekeurd omdat hij... Uh, nou, dit ken je gewoon. Hier zo. Hier. En dan helemaal aan het eind. Deze blazers zijn vals. Die zijn hartstikke vals. Dus toen heeft de man die ze uit ging brengen gezegd... je moet het opnemen opnieuw met goede blazers. Want uh, je mag alles houden, maar die blazers die moeten opnieuw. En hier heb je de versie met de goede blazers. Die zijn wel goed, maar die missen de kloten van het liedje. Die zijn, die zijn dus niet vals. Maar uh, de, de valse versie, die heeft de emotie... dit is per ongeluk is de foute versie op single gekomen. Dat is een foutje in de fabriek. Dus we wilden eigenlijk gewoon al die 5000 singles terug gaan. Maar daar hadden ze geen geld voor. Dus he, Nou, laat maar. En dit is dit hit geworden. En dat is nou precies waar het om gaat. Het gaat niet om dat een noodgoed geraakt wordt. Het gaat erom dat je zelf in je onderbuik getrapt wordt. Bij wijze van spreken. Dat die boom naar je hart gaat. In plaats van dat je in je hoofd wordt... Oh, dit is goed of niet goed. Nou ja, daar gaat, het, daar gaat het hele leven eigenlijk om. Dat je dat het met de, Wij zijn veel te veel. Wij leven veel te veel uit ons hoofd. Wij hebben ontzettend goed uh, onze instincten en onze, onze diepste gevoelens uh, leren onderdrukken. En uh, ik weet wel dat je daar niet vanuit kunt leven, maar in Nederland moeten we nog zoveel daarvan leren dat je voorlopig wel even het accent daar kunt leren. Maar blijkbaar heb ik van jou geleerd, uh, je mag er langer over doen. Nou ja. Je mag ook op je vijftigste zeggen van ja, nu heb ik het door... of ik heb nu de weg ik hoop, ik genomen. Hoop, ja, ik, ik ben natuurlijk geen goeroe. Bij mij werkt het wel. Ik ben blij dat ik het gevonden heb. En uh, ik hoop dat iedereen voor zijn dood een keer door heeft. Dat je denkt van, oh, zo kan het ook. En dat, maar dat jij misschien... hebt het door. Nou ja, dat is natuurlijk totaal arrogant. Want over tien jaar hebben wij weer een interview gezegd... Nou, wat ik toen dacht, belachelijk. Ik hoop niet dat ik, waar ik nu ben... dat ik daar de rest van mijn leven blijf hangen. Ik hoop dat ik nog weer verder ergens kom... weet ik veel waar ik dan sta... Ik ben ook niet meer bang om ergens anders terecht te komen. Dat is dan precies waar we mee begonnen ook. Daar gaat het volgens mij niet Geen angst hebben. Nou ja, in ieder geval mocht het dan over tien jaar allemaal gelul uh, blijken te zijn... <lacht> wat je hebt verteld en waar ik naar gevraagd heb. Je hebt in ieder geval wel voor fantastische muziek gezorgd. En ja. dat nemen ze ons nooit meer af. Nee, maar ook dit gelul niet. <lacht> Mag ik jou buitengewoon bedanken? Ja, jij ook. Iedereen, Was leuk. iedereen die nog meer Leo Blokhuis wil horen... die kan nu overschakelen naar Radio 2. Want daar is For The Record met niemand minder dan Mart Smeet. De grote M. Saturday night, For Saturday night, For Saturday night, put Saturday night, Saturday e night, <laughs>